Jeroen van Kam met het CNRS-journaal. De Belgische politie heeft alle betogers opgepakt... zowel in het centrum van Brussel als in de gemeente Molenbeek. Het gaat zowel om linkse antiracisme-betogers... als om extreemrechtse anti-islam-betogers. In Molenbeek raakte een vrouw gewond toen ze werd aangereden door een auto. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe is. Vlak voor de aanrijding was de bestuurder van de auto doorgereden... nadat gewapende politiemensen hem tot stoppen hadden gemaand. En op het Beursplein in Brussel, waar de slachtoffers van de terreuraanslagen worden herdacht, zijn zo'n dertig mensen aangehouden die tegen racisme wilden demonstreren. In Geemert in Noord-Brabant zijn bij een vechtpartij vier mensen gewond geraakt, onder wie één ernstig. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Getuigen zeggen tegen omroep Brabant dat er met knuppels is gevochten. Volgens de omroep zou zijn ingeslagen op twee auto's en de inzittenden. De auto's zouden tegen een lantaarnpaal zijn gereden. Een groep van twintig leden van de dienst speciale interventies heeft een advocaat in de arm genomen. Ze zijn ontevreden over hun werkomstandigheden. Vooral de angstcultuur bij de dienst zit hen dwars, zegt een advocaat. De DSI is een speciaal onderdeel van de politie, dat vooral wordt ingezet bij terreurbestrijding en moeilijke arrestaties. Eerder werd al duidelijk dat de leden van de DSI ontevreden zijn over de manier waarop ze hun werk moeten doen. Overuren worden niet gecompenseerd, er is niet genoeg materieel en kritiek wordt afgestraft, zeggen de medewerkers. In Californië is een e vliegtuigje op een auto gebotst die op de snelweg reed. Daarbij kwam een inzittende van de auto om het leven en raakte drie anderen gewond. Ook de beide inzittenden van het vliegtuigje raakten gewond. Hoe het vliegtuigje op de snelweg terecht is gekomen is nog niet duidelijk. Het weer tot besluit. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht valt hier en daar wat regen. Morgen overdag trekt die regen weg en gaat de zon van tijd tot tijd schijnen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het RMS Journaal.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 RB in the mix. The mix. The, mix. the, the mix. FM's Nightwalk. Presentatie Radio. Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show Facts. En mixen Fuck, Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. DigiDanceport FM. The weekend party. The weekend party is Now. now. now.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 op deze zaterdag 2 april 2016. De eerste zaterdag uh, van, uh, van april natuurlijk. Hè? Mijn naam is Mario Zalpert en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht... doe ik het beste van dance, R&B, erbij, pop tussendoor. De laatste shownieuws, de party op de en de 10 en boven. Beste plaats voor het dansploeg. Straks vanaf 11 uur? Nee, wat zeg ik? Vanaf 10 uur? Ik ben een uurtje, Ik loop een uurtje voor, maar uh, vanaf uh, 10 uur... En we hebben natuurlijk DJ Mauser met zijn Global house Vibes en straks vanaf 11 uur als afsluiting van de Nightwalk. Een uur lang gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met natuurlijk DJ Cavascelli. En als opening horen we hier trouwens Cross Amsterdam. dan samen met Choco met Until the Morning, de Stone remix. Onderweg zometeen. De jeugd van tegenwoordig toepasselijke plaat Lente in Bed. Maar nu is Wystone met Don't You Run. Can't think about 2, 3, 4 pillen gebruikt. Boy, je kom binnen met mijn niggas en we willen geen fruit. Ik deed meer een expeditie, maar nu lig ik eruit. Mijn nee, is in het huis, je bitch is in het huis. Ik heb 5, 6, 7, 8 gebracht. We vergeten de gesprekken die we hebben gehad. Eh, alle stiffenpillen, ja, maar zeggen ze af. Ja, ze bellen me op, maar we bellen ze af. Okay. Hey. Nee, ik kan me niet gedragen nu. En ze zakken naar beneden als een parachute. Hey. Ik ben elke dag jarig nu. Al je bek dicht, je moet me niks vragen nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. mijn Nou ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt En ik heb 1, 2, 3, 4 bietjes in huis Emma mijn pillen ja die liggen eruit En ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Alle tieners zeggen nee tegen drugs met een C hey, Door je neus, dat is niet oké okay. We hebben drank en drugs, geen koffie en thee En hey, je bitch wil chillen nog steeds Ik heb niks o, met een SGP nee, nee. Die commotie, daar zit ik niet mee o, nee, nee. Ik ben steeds weer op je TV Ik gooi mijn middelvinger op, al steeds ja, we vallen in de club in onze pijama's nu, de meisjes zakken naar beneden als een parachute. Hey, ik kan me niet gedragen nu, ja we roken en we hoesten als beneden nu. Nou ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt en ik heb 1, 2, 3, 4 bietjes in huis. En bepuurpillen ja die liggen eruit, want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Nou ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt en ik heb 1, 2, 3, 4 bietjes in huis. En bepuurpillen ja die liggen eruit, want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen 1, pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, pillen Ja, dat was Lil Kleine, samen met Ronnie Flex. 1, 2, 3, hè, Doet het nog steeds erg goed in de Nederlandse hitlijst. En dan verloren we die tegenwoordig met de Lente in Bed. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Nick Carter die moet een werkstraf van 25 uur uitzitten... omdat hij in januari bij een vechtpartij betrokken raakte. De voormalige Backstreet Boy viel een uitspijter van een bar in Key West in Florida aan. De rechter heeft donderdag bepaald dat Nick voor de vechtpartij... een werkstraf van 25 uur moet uitzitten, zo meldt de lokale media... Stond, uh, Carter stond recht omdat hij werd beschuldigd van geweldpleging. De rechter besloot die aanklacht te laten vallen... op voorwaarde dat hij de werkstaf uitziet... en een bedrag van 300 dollar aan justitiële kosten gaat vergoeden. Ook om Nick zes maanden onder toezicht van een rechter te staan. En de zanger had al meteen spijt van zijn actie. Zo liet hij weten op Twitter, ik ben niet perfect en dat spijt me. Nick was dronken op het moment van het incident en greep de uitsmijter aan zijn keel en sloeg hem. snel wilde zijn vriend namelijk geen drank meer serveren. Maar de twee gewoon echt dronken waren. De beveiliger heeft Carter ook aangeklaagd om de... Maar deze rechtszaak moet toch plaatsvinden, dus... Uh, ja, misschien krijgt hij nog een tweede rechtszaak bij. Maar in ieder geval moet hij nu eerst... 300 dollar betaald en uh, 25 uur uh, ja, werkstraf. Hè? Dus we zijn benieuwd of hij dat ook echt gaat doen. ZFM Zandvoort, de Nightwalk, door met muziek. Want daar was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van uh, Kino Silva met Children? Dat is natuurlijk een heel oud nummer in een nieuw jasje. Van Tomik met Love Connection en daarvoor muziek van uh, Kino Silva met Schilder Het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feest. er we gaan op deze zaterdag 2 april 2016. Nou, zoals dat beginnen we eerst met de uh, Brainwash in de Escape in Amsterdam, Bekst Space Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro. En voor meer informatie, check we op de website escape.nl. Met uh, onze eigen Zandvoort, Remondo. vanavond heeft hij een 6-uur solo setje. En nog een surprise at confetti cake. Dus uh, je moet gewoon maar even kijken in de escape in Amsterdam. Vanavond op Facebook, feestje: beetje a brainwash. En vanavond in air in Amsterdam. Het is even iets verderop voorbij. Als je aan de linkerkant uh, escape hebt en een iets verder heb je. Aan de rechterkant heb je Club Air. Er is vanavond Love for My City. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. In air natuurlijk. is 15 euro. En uh, voor meer informatie, check de website air.nl met uh, TBA en uh, ja, Area 2 ook TBA. Oftewel gewoon uh, hip-hop, RB, Urban and Eclectic. Dat is allemaal vanavond in Air Love for My City. En vanavond in de Melkweg, natuurlijk, het wekelijkse feestje Encore. Het begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. De muziekstijl is hip-hop en RB. Interest 10 euro. Er ja, is de voorverkoper, dus ik denk uh, bah, misschien 15 euro aan de deur. Voor meer informatie, checken we de website Melkweg.nl met onder andere D. Juspierre, Pierre, Waxfriend, Washington DJ, DJ Prime... Cool Crate en DJ Cream en uh, Biggo Amsterdam.nl. Dat is allemaal vanavond in, uh, in de maalgeweg. Het week is een feestje encore. En vanavond in de Panama. Leuk, gezellig feestje. House Classics met uh, Marcelo en Brian S. begint om 11. Het duurt uh, vroeg tot twee uur maar. En uh, intra is 15 euro. En voor meer informatie checken we de website Panama.nl. Met Marcelo, Brian S. en... Uh, Silly G, dat is vanavond de uh, House Classics met Marcelo en Brian S. En vanavond in de box in Amsterdam hebben we Full Moon Presents White Moon. begint om, uh, nou, dat is inmiddels al begonnen... Het duurt tot 5 uur vannacht in de box in Amsterdam. En voor meer informatie check je full-moon.events of uh, de-box.events. Met onder andere Eric E., Spider, Jean, Chris Scott, Quintin, De Santos, Mem en Ruben Vitalis. Vanavond dus allemaal in de box Full Moon Present White Moon. En vanavond in de Ziegeldal voor het harde werken Q Capital 2016. Het begint om 10 uur tot vroeg in de ochtend... met gewoon een hoop dansgeweld, hè, om het maar zo te zeggen. En vanavond in de stalker. Ik heb weer twee flyers, kleren, in en High Society. Nou, uh, ik vind High Society de leukste. Die ligt bovenop, dus begint rond de klok van middernacht tot vijf in de ochtend. High Society. Maar voor meer informatie, check voor de zekerheid... even eens clubstalker.nl. Met, uh, als het High Society is... Uh, Kersko, Dominique Brooks en Tony Peroni. Dus maar voor de zekerheid, check over de website... clubstalker.nl. Tot zover de partyagenda. Terug naar de muziek. Hier is Riverstar met Can You Feel Sunshine. Bye. The Magician met Together, de Lucas en Steve Remix. En daarvoor we Ryan Blades. En After Six met Trust Me. En zo werd het tijd voor de tien. Boven beste plaats voor de dansgroep. Deze week op tien, Calavara. Van natuurlijk Hardwell en Koera. En op deze week, Busty Crab. Met Oh Baby Dance. Op acht, Nitron en Sugarhill met Power. En op zeven, Klank Met Jam Master Jack. En op zes, Quintino en Rehab met Freak. Deze week op vijf Mart, uh, Mark Knight en Levent met Fall Down on Lee. En op vier deze week Dennis Cruz met Sea line The Weight Remix op drie Lucas en Steve met Make It Right. Twee deze week Lee Walker met Freak Like Me. Deze week op één een nieuwe nummer 1 in de team boven het beste plaats van de Het is uh, Tsunami met Rap That Low. En je hoort hem nu hier op CFM Zand in de Nightwalk. ...samen met Angel Sine. Angel Slide, moet ik zeggen. En dan voor muziek van uh, Disco Rocks, uh, Naika en Moving On Up, de Coop Guys remix. En tot zover ook de Nightwalk, hier op Energy Radio. Wat betreft het eerst uurt natuurlijk. Ik hoor, die, ik hoor die denk, wat zegt hij nou weer? Nee, we hebben nog twee uur te gaan. Zo meteen het nieuws en weer... En dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global House 5. daar achteraan. En op 11. Gaan we naar Italië. Met DJ Cavaskelly met het best van de clubs uit Italië. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik laat je achter met Antonio Clamaran En Quasi uh, in gas met Freak It. Ik zeg tot zometeen na de break.